7 uur. Het NOS-journaal. Latijn Nijhuis. Zeker 80 doden bij Noorse aanslagen. Dader is extreem rechts, zeggen Noorse media. In overleg over Amerikaanse schulden vastgelopen. Bij de aanslagen van gisteren in Noorwegen zijn veel meer doden gevallen dan aanvankelijk werd gedacht. De schietpartij op het eilandje bij Oslo heeft volgens de Noorse politie... zeker 80 mensen het leven gekost. Eerder werd uitgegaan van tien doden, maar er zijn inmiddels veel meer lichamen gevonden. Het drama heeft een katastrofale omvang aangenomen, zegt de chef van de politie. De slachtoffers waren deelnemers aan een jeugdkamp van de Noorse Sociaal-Democratische Partij. Ze werden beschoten door een man die verkleed was als agent. Eerder op de dag was hij ook gezien in het centrum van Oslo... waar een autobom zeker zeven mensen het leven kostte. Ook van die aanslag wordt hij verdacht. De vermoedelijke dader is opgepakt. Het is een man van 32. Zijn flat in Oslo is doorzocht. Volgens Noordse media is de verdachte een rechtsextremist... die zichzelf op internet omschrijft als nationalist... en die kritische stukken schreef over onder meer de islam. Koning Harald heeft geschokt gereageerd op het feit... dat er meer dan 80 doden zijn gevallen. Hij spreekt van een onvoorstelbare tragedie... en heeft opgeroepen tot saamhorigheid. In de Verenigde Staten zijn de Republikeinen uit het overleg met president Obama gestapt... over de verhoging van het Amerikaanse schuldenplafond. Die verhoging is nodig omdat het land anders binnenkort zijn rekeningen niet meer kan betalen. Om te bezuinigen is Obama bereid om te snijden in de sociale zekerheid. Maar hij wil tegelijk de belastingen verhogen. Iets waar de Republikeinen fel op tegen zijn. Oppositieleider Biene kondigde aan dat hij niet meer met Obama wil praten over het schuldenplafond. Maar dat hij nu een akkoord probeert te bereiken binnen het congres.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 Daarmee worden de opstandelingen ondersteund... die vanuit het oosten van het land proberen het regime van Gaddafi omver te werpen. In Cairo hebben gisteravond zo'n 4000 mensen geprotesteerd... bij het Egyptische ministerie van Defensie. De betoging volgde op berichten over schermutselingen... tussen demonstranten en militairen in andere steden in Egypte. Veel mensen vinden dat de militaire overgangsregering te weinig doet... om leden van het oude regime voor de rechter te brengen. Premier Schotten van Curaçao wordt niet vervolgd voor corruptie. Hij was daarvan beschuldigd door directeur Trump van de Centrale Bank. Die zei dat Schotten geld heeft gekregen van een bedrijf dat tankstations exploiteert. Het Openbaar Ministerie op Curaçao heeft de beschuldiging onderzocht... en zegt dat er geen strafbare feiten zijn gevonden. Premier Schotten en bankdirecteur Trump hebben al een tijd ruzie met elkaar. Trump zegt dat hij door de regering wordt gedwarsboomd... en Schotten zegt dat Trump fraude heeft gepleegd met een lening voor zijn vriendin. Minister Donner van Koninkrijksrelaties heeft een onderzoek aangekondigd. In Noord-Ierland heeft de politie ten onrechte een trouwerij afgebroken... omdat het een schijnhuwelijk zou zijn. Agenten vielen na een tip de trouwzaal binnen... en arresteerden de Noord-Ierse bruidegom en zijn Chinese bruid. Ook drie andere aanwezigen werden opgepakt. Bij ondervraging bleek dat het bruidspaar echt verliefd was... en dat de bruid bovendien vier maanden zwanger was. Uiteindelijk werden vier arrestanten vrijgelaten. De vijfde bleef vastzitten omdat ze niet de juiste papieren had. De politie heeft de fout toegegeven en excuses aangeboden... maar het bruidspaar heeft die niet geaccepteerd. De Bruidegom vindt het onvergeeflijk dat de politie... een anonieme tip over een schijnhuwelijk zomaar gelooft. In Amsterdam rijden de komende zes weken geen metrotreinen... tussen het Centraal Station en het Amstelstation. De gemeente voert onderhoudswerk uit... in verband met de brandveiligheid van de 35 jaar oude lijn. Tot en met 4 september rijden naar pendelbussen. De Roemeense politie heeft gisternacht 34 Belgische scouts gered. Ze waren tijdens een nachtwandeling verdwaald in de bossen in het westen van Roemenië. Ze sloegen alarm en de politie begon een zoektocht. Na vier uur zoeken werden de padvinders gevonden rond een kampvuurtje. Sommigen waren licht onderkoeld. Het weer. Eerst alleen in het noorden kans op een bui, later gaat het overal regenen. Ook gaat het stevig waaien. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen ongeveer hetzelfde. Vanaf maandag droger en warmer. Het NOS Radio 1 journal. met Tim Overdik. Vijf over zeven, goedemorgen. Nieuws waar je mee gaat slapen. Een aanslag in het regeringscentrum van Oslo, veel schade. En een schietpartij op een eilandje vlak buiten de hoofdstad. Een tiental jongeren zou zijn omgekomen. En dan het nieuws waar je deze ochtend mee opstaat. Meer dan tachtig doden op dat eilandje. Utea heet de plek waar de dader een bloedbad aanrichtte. Waar hij ook werd gearresteerd en nu de politie aan het vertellen is... wat hem heeft bezield. Dat is ook wat wij u gaan vertellen deze ochtend. De feiten, de achtergronden... De Ooggetuigen verslagen met verslaggevers ter plekke. En deskundigen over Noorwegen en over terrorisme. In dit NOS Radio 1 tot half negen deze ochtend. Tachtig doden, mogelijk meer. Een klein eilandje vlakbij Oslo. Het decor van een verschrikkelijke schietpartij. Dit meisje wist de schietpartij te overleven door zich te verschuilen. Nu I'm ik een gebouw op de island. Ik ben hier nog steeds. Ik here hier toen ik shooting schietpartij hoorde en ik zag... Saw a lot of people running and screaming so i i ran to the nearest building and uh, hid under with bed. rennen, schreeuwen toen ze iemand hoorden schieten, anderen zag wegrennen en ze verstopte zich onder het bed en kon het verhaal navertellen. Dirk Evers, Scandinavië correspondent. Dirk heeft de Noorse politie een preciezer beeld gekregen van wat er op dat eiland is gebeurd. Een man verkleed als politieagent. Uh... ...heeft zich op dat eiland, naar dat eiland begeven, heeft de jongeren die waren samengestroomd en voor dat congres... Uh, ...en die gehoord hadden van de bomaanslag in Oslo en waren samengestroomd in een hoofdgebouw. De politieagent vraagt die jongeren, kom allemaal buiten, kom even verzamelen. En dan begint hij in het wilde weg op ze te schieten, stroomt het hoofdgebouw in schiet daar ook nog. De jongeren in paniek rennen naar, uh, naar het strand van dat eiland, ze springen in het water, hij ze achterna gelopen en op alles wat bewoog heeft hij geschoten. En wat het zo schrikbarend maakt uh, op basis van de eerste aantallen gisteren dat er tien doden zouden zijn te betreuren is dat het er inmiddels tachtig of mogelijk meer zijn. Hoe, hoe heeft deze man daar zo ongestoord zijn werk kunnen gaan? Hij had zich goed voorbereid uh, op de daad. Er is blijkbaar een Twitter-mededeling uh, van hem gevonden. Eén uh, enkele waar hij geschreven heeft: één persoon met een sterk geloof is gelijk aan honderdduizend die enkel uh, belangen hebben. Dus hij heeft zich heel goed voorbereid. Hij heeft zich natuurlijk verkleed als politieagent en daardoor uh, het vertrouwen misbruikt. En de jongeren waren natuurlijk helemaal niet op, op, op dit soort. Uh, Scène voorbereid. Daar is niemand op voorbereid. En er was ook geen politie op het eiland om onmiddellijk in te grijpen? Nee, er was geen politie op het eiland om in te grijpen. Dat heeft lang geduurd. Men heeft dan een helikopter gestuurd die ook nog eventjes in de lucht uh, is gebleven, omdat, uh, omdat de man nog steeds aan het uh, schieten was. Dus het heeft een tijd lang geduurd. De jongeren hebben zich, enkele jongeren hebben zich twee uur achter een, een, een rotsspleet in het water moeten verbergen, omdat het dus ook op, op alles wat in het water bewoog uh, schoot. En uh, ja, daar hebben zich hartverscheurende tafereelen afgespeeld. Een jongen wiens, wiens vriendin werd doodgeschoten voor zijn ogen. En dus daar zijn heel erg uh, dingen gebeurd. Echte executie, dus echt afmaken. Hoe lang duurde het voordat de politie daar was en hem inderdaad kon arresteren? Want de man is nog in leven. Ja, de man werd gearresteerd. Dus als ik even denk hoe het uh, verloop is. En als ik even terugdenk aan hoe chaotisch het allemaal was. Duurde het twee uur voor we. De eerste berichten binnenkregen dat hij nu bij de kraag was gevat. Dus het heeft ongeveer twee uur geduurd. De schietpartij is rond vijf uur begonnen. Maar dus daar heeft de politie ook nog geen... Dus daar heb ik nog geen heel precieze informatie over. Maar als ik het zelf even reconstrueer. Wat kun je ons vertellen over de dader? De dader, daar is nu een profiel van bekend. Zijn naam uh, is ook bekend. Anders Bering Brijwik, 32 jaar. Uh, niet bekend bij de politie. De politie zegt wel, er is een duidelijk verband tussen de aanslag in de regeringswijk die hij eerder gepleegd heeft en dan uh, die moogtpartij op het eiland. Um, hij was onlangs verhuisd van Oslo naar uh, Rena, een dorpje met uh, 2000 inwoners, 170 kilometer van Oslo. En daar is hij de eigenaar van een groentekwekerij. En op het internet uh, had hij een Facebook profiel, dat is intussen al uh, gesloten en daar staat uh, ...had hij zich bekendgemaakt als nationalist, had zich ook op het internet als uh, zeer kritisch ten opzichte van de islam en de multiculturele maatschappij uh, uitgelaten. En op Facebook had hij zich ook als christen en conservatief uh, uh, kenbaar gemaakt en zijn hobby's waren sport en, en, en jacht... Sorry, zijn hobby was jacht eigenlijk. En hij was ook in het bezit van wapens. Dus hij stond geregistreerd bij de politie voor, voor drie wapens, het bezit van drie wapens. Wordt er in Noorwegen, voor zover je weet, al bekeken of er meer mensen betrokken zijn? Het is nogal een aanslag uh, voor iemand die dit in zijn eentje kan voorbereiden en dan ook kan uitvoeren. Een politiewoordvoerder zegt niets, wijst er voorlopig op dat er meerdere daders zijn. Dus het lijkt deze anders Bering Breivik alleen geweest te zijn. Maar uh, de politiewoordvoerder zegt ook het onderzoek loopt nog. En uh, we houden alle sporen open. Je ja, had het gisteravond over een schok die zich meester heeft gemaakt van Noorwegen. Uh, dit land wordt nu ook wakker met dit soort informatie. Hoe gaat dit land hiermee om? Ja, dit is, uh, kan ik me voorstellen, een collectief vrouwproces. Ook al het grote litteken in Oslo zelf waar je... ...waar nog steeds een grote zone in het centrum is afgesperd. En dit is iets waar niemand op was voorbereid in, in Noorwegen natuurlijk ook... ...omdat het uit een heel onverwachte hoek komt. Dus een Noor die, die, die er wat fantastische ideeën op nahield. En de koning, koning Harald, was ook al op televisie en heeft, uh, heeft geschokt gereageerd. Zegt, onze gedachten gaan nu naar de slachtoffers... Maar je zag dat hij sterk onder de indruk was. Dat zag je gisteren ook al toen premier Jens Stoltenberg een persconferentie hield rond 23 uur. Uh, hij en de minister van Justitie die waren duidelijk uh, aangeslagen. En even voor de duidelijkheid, dus de premier is ook van de Labour-partij, van de Arbeidspartij... waar uh, het congres uh, voor plaatsvond op dat eiland. Ja, dat klopt. In, de, in dat opzicht is dit ook wellicht een rechtstreekse actie tegen deze partij? Ja, je zou kunnen zeggen dat, dat deze extreemrechtse man anders Bering Breivik het dus echt gemunt had op, uh, op de sociaaldemocraten en op de regering. Maar de politie zegt we, weten, of we willen nog niets kwijt over de motieven. Uh, gelukkig, de man is, uh, wil spreken. We zijn in dialoog met hem. Daar zal de komende uren zeker meer informatie over uh, komen. Op weg naar het eilandje Utea is onze verslaggever Jessica van Spengen. Goedemorgen, Jessica. Jij kwam daar gisteravond aan in Oslo. Bent op de plek bij de bomaanslag geweest. Nu onderweg naar het eilandje. Wat kun je zeggen over de manier waarop Noorwegen op dit moment wakker wordt? Nou ja, Noorwegen wordt grauw wakker. Het regent hier. Maar ook natuurlijk wel na wat er gisteravond is gebeurd... met een gek gevoel waarschijnlijk. Wat wel opviel gisteren toen wij daar op die plek aankwamen hebben niet heel veel mensen meer gesproken want het was redelijk uitgestorven wel maar de mensen die we spraken die reageerden vrij koel. Cool. Ik denk dat het eigenlijk nu pas uh, tot de mensen het doordringen, ook omdat de kranten nu natuurlijk uh, uh, gaan komen met hun berichten en uh, op tv uh, er natuurlijk constant wordt uitgezonden hierover. Maar Ik heb hier de krant uh, voor me liggen op schoot in de auto en uh, zie je dat enorme uh, regeringsgebouw waar eigenlijk niet één raam meer van heel is. En het is uh, zo dicht zijn wij niet gekomen, maar uh, het ziet er echt uit alsof daar... Uh, een, een, een, een kleine oorlogssituatie uh, heeft plaatsgevonden. Die bom heeft zo'n enorme schade aangericht. We zijn ook nog even in de straten daaromheen uh, gaan wandelen. Wat, echt, uh, wat je echt zag, was dat er heel veel winkelruiten uh, gesneuveld waren. Ook vijf straten verder bijvoorbeeld. Um, uh, het is een enorme klap geweest. gewoon. Overal ruiten die gebarsten waren. Ook van ja, winkels dus die echt wel wat verder weg uh, waren. Alles was afgezet. Het was... Angstvallig stil op straat. Um, um, ja, niemand uh, mocht meer in of uit het centrum. Dus, en daar hield iedereen zich dus ook blijkbaar heel goed aan. Het was heel erg stil. Er was bijna niemand meer uh, te zien. En overal, en dat was ook wel een, een, een beetje een grimmig zweertje, gingen de alarmen van de, de winkels af die waren blijkbaar door de klap ook geactiveerd, maar ja, de eigenaren die mochten waarschijnlijk van de politie niet in de buurt komen om ze even af te zetten of hè, uh, omdat dat natuurlijk ook eventueel weer gevaarlijk is. Uh, dus dat, dat loeide en, en sirenes door. Dat, dat gaf een hele rare sfeer zo op straat. Je had het over de kalmte bij de Nooren in de stad... als reactie op wat er gistermiddag, althans in Oslo, is gebeurd. Zie je een andere reactie? Wellicht deze ochtend al nu het nieuws van de afgelopen uh, uren... vooral zich concentreert op het hoge aantal doden... wat de briteuren is op het eilandje Utea? Ja, dat, dat is, uh, het is natuurlijk nog vrij vroeg, maar we stappen net uh, inderdaad uh, bij de taxichauffeur in. En die zegt ook, ja, het is overal in het nieuws natuurlijk. En uh, iedereen, uh, ja, het dringt nu echt heel erg door van wat er is gebeurd. Uh, zoals uh, de vorige spreker ook al zei, uh, er waren, werd eerst gedacht dat er misschien een kleine tien doden waren. En inmiddels uh, blijkt dus dat deze man uh, nog veel meer om zich heen is blijven schieten. En zelfs toen die kinderen jonger al in het water lagen, gewoon is door blijven schieten. En dat daar dus nu eigenlijk de hele nacht nog uh, lichamen uit het water zijn uh, gevist. Dus dat nu pas duidelijk wordt hoe groot die omvang eigenlijk is uh, van wat daar is gebeurd. En ja, wij gaan proberen zo dicht mogelijk daarbij te komen... Um, om te kijken wat, wat we daar nog van uh, kunnen zien. Ja, want wat zijn de omstandigheden daar? Het is een klein eilandje iets buiten de hoofdstad? Ja, het is een klein eilandje en um, het, het was uh, nu bedoeld uh, als, als kampeer... Uh, uh, eiland, hè? Deze kinderen waren, um, wat mijn informatie betreft, uh, lid van de arbeiderspartij, dus de, de partij van de premier. En die waren daar uh, ja, uh, een kamp aan het houden, uh, een zomerkamp. En uh, het gaat om een klein eilandje en uh, die kinderen zaten daar eigenlijk dus redelijk op eengepakt. En konden daar, je kan daar alleen met een ferryboot komen, dus met een... Uh, uh, per boot um, en nou ja en op een andere manier kom je dus ook niet van het eiland af dus als er zoiets gebeurt als dit dan zit je eigenlijk als een kat in het nauw. Je bent onderweg naar het eiland, ongetwijfeld niet mogelijk... om op deze plek van het misdrijf uh, uh, uh, aan land te gaan. Maar zodra je wat meer reacties hebt van de mensen... de manier waarop Noorwegen wakker wordt met dit nieuws... horen we dat later, deze uitzending van je. Jessica van Spenger, dank je wel, tot dusver. Feiten van uh, de ontwikkelingen in Noorwegen... zijn natuurlijk terug te vinden op onze site, nws.nl, waar de laatste ontwikkelingen worden bijgehouden... en ook beelden worden geplaatst. Maar beelden hebben we natuurlijk niet echt van dat eilandje. Die zijn schaars. Wat we wel hebben gezien, uitgebreid... Natuurlijk zijn de beelden waar Jessica net over sprak. De enorme ravage bij het regeringscentrum in Oslo... waar het gistermiddag allemaal begon. Even na half vier. De eerste melding over een explosie in een regeringsgebouw in Oslo komt binnen. Hallo? De chaos is enorm. Overal ligt glas. Mensen proberen elkaar te helpen. we veel best to help as they could. Veel mensen lagen bewusteloos op de grond. Anderen werden uit het gebouw gedragen. Veel burgers kwamen helpen. Maar de politie en artsen namen het al snel over. Het is onduidelijk of premier Stoltenberg in het gebouw was tijdens de explosie. Al snel meldt hij zich telefonisch op de Noorse televisie, ongedeerd en op een geheime, veilige plek. Er worden twee doden gemeld, maar het dodental loopt al snel op naar zeven. Een arts in het ziekenhuis meldt veel gewonden. Oslo is in opperste staat van paraatheid... en de burgemeester roept zijn burgers op om er voor elkaar te zijn. We are alert, we Terwijl alle ogen gericht zijn op Oslo... druppelen er berichten binnen dat er geschoten zou worden... op een jeugdkamp van de arbeiderspartij op het eiland Uteuja... Het is lang onduidelijk wat er precies gaande is op het eiland. Een journalist vertelt wat er naar buiten komt via sociale media. We hebben reports dat mensen in hiding verstoppen, bushes, om te zwemmen op het eiland naar het eiland. We hebben ook rapporten van um daar... dat, please, do not call us. Uh, we are hiding in de buren en er is natuurlijk veel paniek... Island, er komen berichten dat mensen zich verstoppen in de bosjes. Vanaf het eiland proberen weg te zwemmen. Jongeren vragen of de politie hen niet wil bellen... omdat het geluid van de telefoon hun plek kan verraden. Er is heel veel paniek. Politie en ambulances rukken uit naar het eiland. Deze moeder is radeloos. Haar zoon is op het eiland. Ze weet niet hoe het met hem is. We hebben een politieman en Jens man op het de schutter wordt gepakt en de hulpdiensten krijgen eindelijk toegang tot het eiland. Dan wordt pas duidelijk hoeveel slachtoffers de schutter heeft gemaakt. I a lot of people the island. It's a lot of people that are hurting a lot. I have taken people to shot in the still alive. Ik heb veel doden gezien op het eiland en in het water. Er zijn ook veel zwaar gewonden, vertelt deze reddingswerker. De politie stelt het dodentaal in het kamp later bij naar zeker negen, misschien tien. Dan valt de avond en blijven de Noren gechoqueerd achter na deze dag van terreur. Hoe heeft dit ons kunnen gebeuren? Het is onmogelijk. Het is Noorwegen. We zijn goed, mensen. Dingen zoals dit niet dit is ongelooflijk, zegt deze rillende vrouw. Wij zijn de goede, dit soort dingen gebeurt ons niet. En inmiddels is dus bekend dat het inderdaad nog veel erger is. Zeker 80 doden vielen op dat eiland bij Oslo. En samen met de zeven doden die gistermiddag vielen... in het centrum van Oslo, eh, brengt dat het aantal op 87. Maar mogelijk dat het er meer wordt. Om acht uur is er een persconferentie in Oslo door de Noorse politie. Daar zijn we natuurlijk bij. We zullen ervoor zorgen dat er een tolk is die ons kan uitleggen... wat de laatste ontwikkelingen zijn. En ook natuurlijk wat de dader wellicht heeft verteld Volgens Dirk Evers eerder deze uitzendingen... is de man uh, aan het praten tegen de politie. En kan hij meer vertellen over met name zijn motieven. Hoe kan het zover komen? Hoe gaat zo iemand in uh, voorbereiding en uiteindelijk tot actie over? Daarvoor praten we met uh, Glenn Schoen... terrorisme-deskundige bij Veiligheidsadviescentrum G46. Meneer Schoen, een man die zijn eend, in zijn eentje heeft gehandeld... en dan vervolgens een bom tot, of tot ontploffing heeft gebracht... waarbij um, een aantal doden zijn te betreuren zijn geweest. En vervolgens op zijn eilandje gaat Schieten. wat zegt dat over deze dader? De wendingen die we aan dit verhaal zien, die doen hard denken aan, aan twee incidenten uit het verleden. Dat zijn Oklahoma City en Madrid. Uh, Oklahoma City, waar iedereen in eerste instantie in Amerika belegd, uh, jihadistisch. en dat bleken later rechtse militia's te zijn. En Madrid, waar iedereen dacht aan de ETA. En toen uh, het snel omsloeg naar een jihadistische groep. Want de, het voorbeeld wat u geeft van Oklahoma City. We hebben het over het voorjaar van 1995. Waarbij Timothy McVeigh samen met een ander. een federaal gebouw in Oklahoma City uh, opblaast. Met een enorme bom waarbij meer dan 100 mensen om het leven komen. Daar lijkt dit het meest op volgens u? Dat begint erop te lijken. Hè? Alleen als we nu kijken naar. Uh... Een groot explosief incident, dat echt gericht is tegen de overheid, de kern van de overheid, waar ze zitten. Uh, en dan een incident wat ja, echt heel erg persoonlijk bijna is van aard. En ook heel direct gericht is op ja, wat iemand toch als een directe vijand moet beschouwen. En dat zien we heel vaak bij extreem rechts. Extreem rechts heeft in verschillende landen, niet enkel daar, maar bijvoorbeeld ook in Zweden, ook in Engeland, ook in Amerika bepaalde kenmerken. Ja, en daar voldoet dit toch wel meer en meer nu aan. wat zijn die kenmerken? Krijgt. Nou, die zijn onder andere dat uh, uh, het grote vijandbeeld is echt heel direct de overheid. Dat het vaak uh, gedaan wordt door mensen die uit de regio of uit dat land komen. Dus het is een, uh, ja, een persoonlijk iets, een gericht iets. Het wordt vaak gedaan of door eenlingen of door mensen in hele kleine groepjes. Dat zagen we aan Timothy McVeigh, die had één handlanger, weer Terry Nichols. Uh, maar dat hebben we ook in andere incidenten van extreem rechts gezien. Als we kijken naar deze aanslagen. Een man die dus in staat is om een enorm zware bom te prepareren... en vervolgens gekleed in politietenu en drie wapens naar een eiland af te reizen... en daar een bloedbad aan te richten. Wat zegt dat over zijn voorbereiding en wellicht ook de steun die hij moet hebben gehad? Nou, Het zegt in ieder geval dat deze persoon er al een flink lange tijd mee bezig is. Als dit inderdaad een rechtsextremist blijkt te zijn... Eh, wat we vaak zien bij rechtsextremisten... is dat het mensen zijn die ietsje ouder zijn... dan we in andere soorten terrorisme tegenkomen. Vaak al mensen in de jaren dertig. Mensen met redelijk wat levenservaring... die echt jaren hebben zitten nadenken over wat wil ik met mijn agenda... wat wil ik gaan doen. En ja, als je het hier hebt inderdaad over een, een voertuigbom... Uh, die echt succesvol was. Uh, zie dit even in contrast met bijvoorbeeld de mislukte autobom van december in Stockholm. De mislukte autobom in Amerika op Times Square in mei van vorig jaar. En meer van dat soort incidenten. Hier hebben we iemand die echt blijkbaar goed zijn huiswerk heeft gedaan. Uh, dat goed heeft uitgepland. Uh, dan blijkbaar goed heeft nagedacht over wat zie ik als een tweede doelwit. Zich daarvoor heeft vermomd. Dus ook voorbereid. De wapens heeft voorbereid. En ja, tot in de puntjes toe uh, aan het werk is gegaan. Dit is natuurlijk niet vergelijkbaar met de schietpartij in Al van der Rijn... ...in het winkelcentrum, uh, maar je doet er, uh, het doet er wel een beetje aan denken... ...in die zin dat iemand zich dus echt in zijn eentje kan voorbereiden. Maar zo'n grote, zo grote aanslag, hoe kun je uh, dat voorkomen? Iemand die op deze manier dit kennelijk in zijn hoofd heeft... ...en ook daadwerkelijk uitvoert. Het grote probleem met dit soort aanslagen, als het inderdaad maar één persoon is is het ontzettend moeilijk om te ontdekken of die ene persoon iets aan het voorbereiden is. En daar moet je een beetje geluk bij hebben. En hopelijk kun je dat vanuit verschillende instanties monitoren. En dit zal ook een van de grote vragen nu in Noorwegen zijn. Wist een psychiater hier vanaf? Wist een vriend hier vanaf? Wist de politie over het wapenbezit van deze persoon? En dat wordt nu de grote puzzel voor Noorwegen om het heel snel aan elkaar te zetten. Kleins Schoen, hartelijk dank voor deze toelichting graag gedaan. En meer feiten willen we natuurlijk hebben op een rijtje. Kent u mensen in Noorwegen? Bent u zelf in Noorwegen? Hebt u ervaringen? Hebt u iets te vertellen? Laat het ons weten via onze site of via een e-mail ooggetuigen. apenstaartnos.nl Ook meer feiten natuurlijk op onze site nos.nl Onder het kopje vreedzaam Noordwegen, geschokt door terreur. De koning die spreekt van een onvoorstelbare tragedie... en heeft opgeroepen tot, tot saamhorigheid. De politie is druk bezig en heeft het over een gebeurtenis van kategorie... Catastrofale omvang. Meer feiten later deze uitzending. We gaan naar ander nieuws, naar de Verenigde Staten. Want de onderhandelingen tussen democraten en republikeinen over een hoger schuldenplafond zijn in nog zwaarder weer beland. Voor 2 augustus moet de kredietlimiet van Amerika worden verhoogd. Anders kan het land zijn schulden niet meer betalen. Het congres moet voor die verhoging toestemming geven, maar afgelopen nacht maakte de republikeinse leider in het congres, John Boehner, bekend dat hij stopt met onderhandelen met president Obama. Elke Bos van Roosentaal. Die deadline van 2 augustus nadert toch behoorlijk snel. Waarom stappen de Republikeinen uit het overleg? Wat is er gebeurd? De leider van de Republikeinen die vindt dat hij geen zaken meer kan doen met Obama. Zo simpel is het, omdat Obama zegt hij telkens weer begint over hogere belastingen. En dat willen de Republikeinen simpelweg niet. Uh, even terug naar het begin, hè. dat schuldenplafond dat moet dus omhoog. Amerika moet meer geld kunnen lenen om aan al zijn verplichtingen te voldoen. Dat is normaal, een vrij rituele verhoging gebeurt bijna elk jaar... Maar dit keer zeggen de republikeinen... we willen dat krediet alleen verruimen. We zijn alleen bereid om ons verder in de schulden te steken... als daar ook nou duizenden miljarden aan bezuinigingen tegenover staan. Obama heeft gezegd dat is goed... maar er is nog een manier om de schatkist aan te vullen. De schatkist aan te vullen. Dat doe je niet alleen door minder uit te geven... maar ook door meer binnen te halen met belastingen. En dat is echt een no-go-area voor de Republikeinen. En dus is Boehner uh, gisteravond later uitgestapt. Uh, een no-go-area? Is het echt een politiek verschil van inzicht... of wordt hier ook politieke speltjes gespeeld? Nou ja, het is natuurlijk een, een, een beetje van allebei. Kijk, de, de Boehner staat onder druk ook... binnen zijn eigen partij van de rechte vleugel. Hè, die, die Tea Party-beweging die vorig jaar... bij de congresverkiezingen flink heeft gewonnen. En die maakt echt een heel hard punt... Uh, van, die belastingen, uh, van die belastingen. Dat willen ze gewoon echt niet. En daar zijn ze bereid... heel erg ver voor te gaan. Natuurlijk... wat je gisteravond hier zag, met veel drama... Euh, zijn ze er... Euh, euh, hebben de Republikeinen... Euh, zijn ze hier uitgestapt. Dat is natuurlijk ook allemaal... een beetje politiek. Ze geven ook heel erg... elkaar de schuld. Want wat wel duidelijk is... is dat de kiezer dit echt... een, een, een schouwspel vindt... waar ze geen goed woord voor over hebben. En zowel de Republikeinen als de Democraten... willen daar natuurlijk absoluut... Euh, niet de schuld van krijgen. En hebben ze nog... een goede 10, 11 dagen te gaan voordat... Die die deadline van 2 augustus nadert en de geldkraan dicht zou gaan. Wat kan je in die tijd nog doen? Nou, Benar zegt ik. ik... Ik praat weliswaar niet meer met Obama... maar ik ga uh, uh, dit weekend gewoon weer praten... met de democraten in het congres. Misschien kan ik met hen wel zaken doen. En Bener zegt... ik zorg er heus wel voor dat we niet failliet gaan. Nou, welke mogelijkheden heeft hij dan uh, inderdaad nog? De opties zijn natuurlijk beperkt. De democraten willen niet alleen maar snijden. De republikeinen willen per se geen belastingen verhogen. En een van de opties die nu weer op tafel komt... dat is een hele uh, cynische oplossing eigenlijk. Een hele politieke oplossing ook. Uh, het zou betekenen dat Obama zonder tegenprestatie het schuldenplafond mag verhogen. Maar tegelijkertijd zouden de republikeinen daar dan ja, voor de vorm... maar zonder dat het gevolgen heeft tegen mogen stemmen. Eigenlijk gewoon dus voor de bune Mogelijk komt dat eruit, want heel veel smaken zijn er verder niet. Hoe reageert de Amerikanen hierop? Nou, die vinden dit echt het, het, het, het slechtste van wat ze in Washington hebben gezien. Jij hebt hier ook een paar jaar gezeten en er wordt hier wel vaker. Uh, uh, nou ja, het gaat wel vaker heen en weer tussen beide partijen. Maar zo vast als het nu zit, dat zie je eigenlijk echt zelden. Ze vertrouwen elkaar niet en ze krijgen uh, eigenlijk gewoon al maanden helemaal niks gedaan hier in Washington. En de kiezer die ziet dat en die is dat echt helemaal zat. En als je bijvoorbeeld ook kijkt naar de kredietbeoordelaars... Eh, die ook iets mogen vinden van de positie nu van Amerika. Ze zijn niet zozeer bang dat Amerika een soort Griekenland wordt... maar ze zeggen ook van ja, het zit daar nu zo vast... dat Washington straks over financieel-economische dingen... Eh, geen beslissingen meer kunnen nemen. Dus iedereen ziet dat. Het is echt verlamd. Maar ja, de politici krijgen het hier gewoon niet gedaan. En president Obama heeft uh, Benner verordeneerd om naar het Witte Huis te komen... Uh, zaterdagochtend. Gaat hij dat ook doen? Ja, Benner zegt dat hij dat gaat doen. Uh, dat is, als ik mij niet vergis, om uh, vijf uur Nederlandse tijd... Uh, later vandaag bij jullie. Uh, niet alleen Benner, maar ook de democratische leiders uh, in het congres. Obama heeft gezegd, van, nou, met mij wil je niet meer praten... maar ga dan maar vertellen wat je wel wil doen... en hoe je dit de komende dagen uh, denkt op te kunnen lossen. En Benner heeft gezegd, dat is goed, ik ga wel. Maar we weten niet waarmee die komt. Ilko, dank Vous, hollanders, en geek à la pimpasse. Alle spéten à l'éolier, Bon. Marine vive la France quand jullie inis betalen met le content. Pourquoi, hein? Overal, waar u hier, le logo de Maestro ziet, is gratis betalen met le pimpasse que vous mogelek. Net als à la maison. Dus ook de baguette, et le fromage et quelque chose dans mon supermarché. C'est très bien, ouais? Maestro. Overal veilig betalen. Kijk op maestro.nl. Morgen in de slotaflevering van het Filosofisch Quintet... zijn democratie en rechtsstaat met elkaar in botsing gekomen. Daarover praten Ad van Brugge en ik met vicepresident van de Raad van State... Tjenk Willink, hoogleraar mensenrechten Hirsch Ballien en essayist Bas Heijn. Zondagmiddag om 5 over 12 bij Omroep Human op Nederland 1... het Filosofisch Quintet. Met elke buitenlandse pinbetaling kans maken op het terugwinnen van je vakantieuitgaven? Kijk op maestro.nl voor de voorwaarden. Radio 1, het NOS-journaal. Bij de schietpartij op een Noors eilandje zijn zeker 80 doden gevallen. Eerder werd uitgegaan van 10 doden, maar er zijn inmiddels veel meer lichamen gevonden. Een man verkleed als agent opende het vuur op een jeugdkamp van de Noorse Sociaal-Democratische Partij. Eerder op de dag was hij ook gezien in het centrum van Oslo... waar een autobom aan zeker 7 mensen het leven kostte. De verdachte is opgepakt. Volgens Noorse media is het een rechtsextremist... Het overleg over de Amerikaanse schuldenlast is vastgelopen. De Republikeinen willen niet meer met president Obama praten... over verhoging van het schuldenplafond... omdat Obama daarvoor de belastingen wil verhogen. Oppositieleider leider binnen probeert nu een akkoord te bereiken binnen het congres. En in de Libische hoofdstad Tripoli zijn vannacht weer zware explosies gehoord. Volgens buitenlandse journalisten hebben NAVO-vliegtuigen... een complex van kolonel Gaddafi gebombardeerd. Niet ver van het hotel waar de journalisten zelf zitten. En tot zover de hoofdpunten.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 Hier over half acht. Goedemorgen, u bent gewend aan het geluid van de Tour de France. Nou, dat geluid dat komt, maar we gaan eerst terug naar Noorwegen. Naar het laatste nieuws. Naar het nieuws over de man van 32, een Noor, die door de politie werd gearresteerd op het eilandje Utea. De man was, het, was als politieagent verkleed. Hij zou de dader zijn van het bloedbad op het eiland waarbij zeker 80 jongeren zijn gedood. Jeroen de Jager, hier aan het nieuwsbureau van de NRS, hoorde een ooggetuige en keek naar beelden op televisie. Het zijn vreselijke beelden die je ziet van het eiland Uteja. Beelden geschoten vanuit een helikopter, lijken die in zee drijven. Op het eiland was een jongerenkamp gaande... van de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij. Een klein eilandje zie je met tenten en hier en daar een huis. De 19-jarige Emila Balsais wist te vluchten... toen de dader om zich heen begon te schieten. Nou, uh, mijn building op die eiland... Ik rand hier toen ik het uh, I hoorde. En ik zag veel mensen rijden en schreeuwen. Dus ik rand naar het dichtstbijzijnde gebouw en schuil onder een bed. Het lukt haar onder een bed te schuilen in een gebouw. Buiten hoort ze de schoten en het klinkt alsof ze van alle kanten komen. Ja, ik en schuilen and hide and just en calm. En um, ik I naar mezelf uh, er was a lot of shooting somewhere very close to the building which I were hiding in. Uh we denken think it's het men mannen are talking about because the shooting come from all different directions. Op het eiland waren 560 jongeren aanwezig in de leeftijd van 14 tot 25 jaar. De dader is een 32-jarige Noor, iemand met nationalistische ideeën. Hij had zich verkleed als politieagent. De man is gearresteerd door de politie, die grootschalig is uitgerukt nadat de man een bloedbad had aangericht. Yes, there is. And I can hear helicopters and there are police in the building that I am in. So we're safe now here, but they want to take it off the before they before they De politie heeft op het eiland niet ontplofte explosieven gevonden. Het vermoeden is dat de 32-jarige Noorse schutter ook verantwoordelijk is voor de bom die eerder ontplofte in de Noorse hoofdstad Oslo. Jeroen de Jager over de feiten van gisteravond ingekleurd door wat de ooggetuigen nu hebben verteld. Voor het laatste nieuws gaan we naar Scandinavië-correspondent Dirk Evers. Dirk Evers, wat is dat laatste nieuws? Ja, De premier zal een persconferentie houden om acht uur te... Uh, dader waarvan de politie nu zegt de politie gaat er vanuit dat het dus één man is geweest. Die wordt later vandaag ook voorgeleid voor de rechter. Hij is al verhoord gisteravond en deze nacht, maar hij moet voorgeleid worden voor de rechter. Men vraagt zich af wie zal zijn advocaat worden. De minister van Justitie was net ook op de Noorse omroep en zei hij sprak van een onbegrijpelijke tragedie. De Noorse kerk opent haar deuren voor ieder die troost zoekt want dit raakt ons allemaal. Allemaal. Dit is zinloos geweld. Ook koning Harald heeft, uh, heeft een, is geïnterviewd en heeft, had het over afschuwelijke handelingen. En uh, een, het politieke Noorwegen is, is, is aangevallen. En uh, onze gedachten gaan nu naar de families. Dus het is eigenlijk, kun je zeggen, de dag erna, de mensen waken op, uh, de schok is er. En uh, nu begint men zich stilaan te realiseren wat die omvang is van die, van die enorme moord of slag. Ja, want de feiten daar uh, weten we misschien wel, maar de beelden die erbij horen en uh, om wie het gaat en op welke manier het allemaal is gebeurd, wordt een beetje bij beetje duidelijk. Is ook al in dat opzicht meer bekend over wat deze man precies heeft bewogen? Ja, dus hij uh, is bekend als conservatief, als, uh, zo presenteert hij zichzelf als rechtsextreem. Als, uh, hij was niet bekend bij de politie. Uh, hij had een eigen uh, biobedrijf, biogroentebedrijf. Maar hij had op, op het internet al duidelijk gemaakt... dat hij dus uh, extreemrechtse houdingen had... dat hij tegen de multiculturele maatschappij was. Hij noemde zich een nationalist... en kritisch ten opzichte van de islam. En um, hij zei ook... hij heeft een Twitter-mededeling uh, de wereld ingestuurd. Eén enkele. En dat is één persoon met een sterk geloof... is gelijk aan honderdduizend... die alleen maar aan hun eigen belangen denken. Dus hij was wel bezeten... Uh, en het doet allemaal hier in no of, het doet in Noorwegen allemaal denken aan Oklahoma City, die bomaanslag, die wordt er vaak bijgehaald, waar dus ook één enkeling, Timothy Timot Timot McVeigh, in 1995, een bolke uh, eigenlijk, uh, ja, de vernieling in en met met 168 doden tot gevolg. Ja, dat was trouwens iets waarbij toen bleek dat er meer milities in de Verenigde Staten actief waren met dit soort opvattingen. Hij handelde overigens niet alleen, kreeg de steun van iemand anders, maar slaagde er wel in om via een uh, vrachtwagen een enorme explosie uh, te realiseren met inderdaad zoveel mensen tot gevolg. ook mijn vraag aan jou, hoe is het mogelijk dat deze man in zijn eentje... Uh, althans voor zover we nu weten, in staat is om zo'n enorme bom te uh, vervaardigen, tot ontploffend te laten komen, vervolgens met drie wapens met politieuniform er een eiland af te rijden, uh, reizen en daar zo'n slagpartij aan te, uh, aan te richten. Maar niet alleen dat, vervolgens ook nog explosieven kan achterlaten waar de politie nog uren mee bezig is geweest. Ja, daar heeft op dit moment eigenlijk nog niemand een antwoord op en de politie wil daar ook niet op antwoorden toen er gisteravond voor het laatst om 11 uur een, een persconferentie was. Maar ik denk dat we daar de komende uren wel duidelijkheid, meer duidelijkheid over krijgen. Zoals gezegd, om 8 uur spreekt premier Jens Stoltenberg. En dan om 9 uur is er ook een persconferentie van de politie. En dan wordt de man later ook voorgeleid uh, voor de rechter. Dus ik denk wel dat we wat meer uh, achtergrond zullen krijgen over hoe dit in hemelsnaam, hoe dit kon gebeuren. Ja, kun je ja u uh, iets eens Zeker, maar kun je ons misschien wel meer vertellen, Dirk, over het rechtsextremisme in Scandinavië of in Noorwegen? Is, is dat land daar bekend bij? Wel, je hebt op de politieke scène, heb je ook een rechtspopulistische partij. Euh, maar die, ja, die is braaf, kun je zeggen. Daar, daar is niets fout mee. Dat is die, die vecht op politieke wijze voor haar doeleinden ook tegen de multiculturele maatschappij. Maar je hebt inderdaad splintergroeperingen, White Pride en zo verder. Die vaak uit heel kleine, soms ook gemarginaliseerde personen. Euh, Bestaan. En ik weet in uh, 2001 is er onder andere al een groot, uh, grote schok geweest in Noorwegen. toen een, een 15-jarige migrantenjongen, migrantenjongen werd neergestoken door twee uh, neonazies. Uh, toen was er een fakkeltocht en zei men: Dit mag niet gebeuren. Toen werd er echt heel hard ingegrepen tegen, tegen dit soort uh, ja, uh, ja, aanvallen op. op, op, op Onschuldige mensen en politiek gemotiveerd. En dat heeft toen in 2001 een enorme schok teweeggebracht. Er is toen ook een instituut opgericht om, om zulke discriminatie en rasdiscriminatie tegen te gaan. Maar er bestaat in Scandinavië, in Noorwegen, ook in Zweden, een extreemrechtse scène die dus niet met politieke middelen haar uh, doelen wil bereiken, haar doeleinden, maar dus uh, kennelijk met, uh, met militairen. En Kellek nog onbekend bij de politie. Want we zei dat hij nog niet bekend was bij de politie. Deze man van 32 die nu praat met de politie. En over 20 minuten is er een persconferentie van de premier. En Dirk, gaat dat volgen. En dan spreken we weer kort na acht uur over wat daar is gezegd. Dank je. Oh la la. De Tour. De Tour ontwaakt. Le spektakel de la NOS. De Tour de France, natuurlijk toch ook het nieuws van vandaag... na een heel spannende dag gisteren. Voor vandaag staat de twintigste en één na laatste etappe op de rol. En dat is de individuele tijdrit. De renners leggen 42,5 en een halve kilometer af. Zeg maar een marathon. Rondom R Grenoble, Gio Lippes, jij gaat het volgen. Um, goedemorgen. Goedemorgen, Tim. Eerst even nog kort naar gisteren. De Fransen raakten het geel kwijt, maar wonnen hun eerste etappe. Pierre Rolland, dat is een, nou, toch in ieder geval aan het eind een kleine... wat ze dan noemen een schaal troost? Ja, ze waren er wel erg blij mee hoor, met die Pierre Rolland. Want het is toch een, een relatief jonge, 24 jaar oud, uh, uh, talent. Uh, een jongen die zich altijd heeft moeten wegcijferen voor uh, ja, dat mannetje in het geel, voor Thomas Verclair. Maar uiteindelijk uh, mocht hij gisteren boven zichzelf en uh, boven de rest uitstijgen, letterlijk daar op Alpe En uh, ja, men vindt dat daar toch wel een hele mooie overwinning. En hij werd er wel uh, behoorlijk toegejuicht. Hoewel, op de plek zelf merkte hij daar niet zoveel van, want uh, Alpe US was natuurlijk... Uh, voor 80% oranje gekleurd. <laughs> ja, uh, Maar je toch ook een beetje keken naar uh, Contador... die heel duidelijk uit was op eerherstel. Dat is toch wel mooi om dat te zien, wat hij dan toch nog kan presteren. Ja, Contador heeft zich uh, nou, echt letterlijk van zijn beste kant laten zien. Uh, veel bekritiseerd natuurlijk. Ook weer iemand die met name in Frankrijk uh, in deze tour is uitgejouwd... U kunt het uh, misschien nog wel herinneren dat hij tijdens de presentatie werd uitgefloten boegeroepen aan alle kanten. De eerste etappe werd hij ook uh, nou, tamelijk onheus bejegend door het publiek. En gisteren met name op Alpe de West zag je toch echt dat hij weer naar voren geschreeuwd werd. Mensen houden daar wel van, een... een, een bijna onaantastbaar lijkende renner uh, die al drie keer de Tour de France heeft gewonnen... die de Giro dit jaar won, maar die zich dan toch ineens van de menselijke kant toont. En het uh, blijkt dat hij in de bergetappen van eergisteren uiteindelijk heel veel tijd verliest... dat hij het allemaal uh, niet aan kan. en uiteindelijk dan toch weer een dag later gewoon ten aanval trekt. Dat is typisch alberto Contador. Het is wel een renner met lef en dat vinden ze toch wel mooi. Ja, mooi subplot in een prachtige dag gisteren. We kijken naar vandaag, Gio. Uh, zien we dat Andy Slack begint uh, met het geel om de schouders. Hij heeft bijna, wat is het, een minuut winst op zijn broer Frank en Cadell Evans. Is dat genoeg, denk je? Nou, met name richting Cadell Evans vraag ik me echt wel af of dat uh, genoeg is. Uh, de omstandigheden gaan trouwens ook wel een rol spelen. Want uh, vanaf, uh, ja, in het, vanaf het holst van de nacht, om het zo maar te zeggen, regent het hier echt stelen. Het is echt bar en boos weer. Je hoort gewoon de regen echt uh, keihard naar beneden vallen. En dat gaat toch een invloed hebben op zo'n tijdrit. Want uh, ten eerste wordt het parcours daarmee uh, lastig. Uh, wordt wat glibberiger natuurlijk dan normaal. En uh, ten tweede, ja, voor de renners zelf, uh, ja op maximaal niveau zal dan toch ook wel weer wat moeilijker worden. Dus uh, er kan eigenlijk nog van alles gebeuren met die drie man binnen de minuut verder. Kan ik me niet voorstellen dat er nog renners in de buurt zullen komen van, uh, ja, van die mannen in het uh, klassement. Want daarvoor zijn de verschillen veel te groot. Maar uh, Andy Slek, Frank Slek en uh, natuurlijk Cadel Evans, dat zijn toch wel uh, de mannen die uh, ja, uiteindelijk hier... Uh, de kans maken om hier als grote winnaar uit tevoorschijn te komen. De tijdrit zullen ze trouwens niet winnen. Laten we daar maar van uitgaan. Want deze tijdrit, exact een kopie van deze tijdrit... werd een maandje geleden in de Dauphiné Libre gereden. Die werd toen gewonnen door Tony Martin, ook van de partij trouwens. Hij een hele slechte toer, maar zou vandaag wel eens een keer de tijdrit kunnen winnen. Uh, je hebt nog wat andere renners, Fabian Cancellara met name, die echt gespecialiseerd zijn in dit werk. En uh, ja, er zou wel eens een Nederlander een beetje mee kunnen doen. Liewe Westra, dat is uh, onze eigen tijdrit specialist, die uh, zou ook wel eens heel goed kunnen presteren. Maar het gevecht gaat natuurlijk echt om die gele trui met alleen nog maar die korte etappen van morgen, minder dan 100 kilometer richting Parijs voor de Boeg. Want daar gaat er precies niet meer vallen. Jij gaat, je houdt er even rekening mee, Gia, dat vandaag, we weten wie er morgen in het geel wordt gehesen op de Chandelierzee. Laten we zeggen, het gentleman's agreement ligt daar. Uh, het is de overeenkomst tussen de mannen zelf, uh, die al, al, al, al behoorlijk oud is. Uh, heeft niet altijd geholpen trouwens voor de Tour, is ook wel eens op de laatste dag. geweest. Ja. Maar dan hadden we een tijdrit op de laatste dag. Hè. Le Monde en Fignon kunnen we ons nog wel herinneren. Jan Jansen Herman van Springel, om maar eens wat voorbeelden te noemen. Maar de laatste jaren is het gewoon zo dat in de tijdrit op de dag voor het einde van de Tour eigenlijk het klassement wordt gezet... en dat daarna een soort niet-aanvalspact uh, is in die laatste etappe. Die laatste etappe wordt toch meer gezien als een defilé in de richting van Parijs. Met alleen nog maar de inzet van... wie mag er uiteindelijk die laatste etappe winnen? Dat wordt altijd wel spectakel. Maar je weet het nooit. Het zou best een keer doorbroken kunnen worden als het verschil heel erg klein is. Stel dat het vijf seconden is, ja. Dan zou ik toch aanvallen. We gaan het eerst vandaag eens even zien. Gio, het grote rekenwerk om het geel. Ik wens je veel plezier. Dank je wel. Dank je wel. Langs de route van de Tour de France. Paul Sanders. Paris-Marlou, Ja, want uh, we kennen de namen inmiddels. Hè? En zeker in de kopgroep Liewe Westra en Johnny Hogerland. Vacant soleil in de aanval. En hoe, Gio? Ja, we hebben het niet anders Je ziet het gezien. vaak na een etappe dat renners ver vooruit hebben gereden... een paar kilometer voor de meet worden ingehaald... maar dat ze toch tevreden zijn omdat ze in beeld hebben gereden. In beeld rijden, dat is voor de sponsor. Er moet namelijk geld verdiend worden met de naam die op het shirtje staat. En dat is de reden waarom wielersponsoren miljoenen stoppen in een wielerploeg. Wim Bakkers is de grote baas van Vakant Solij, Een bedrijf dat in vakanties doet en een wielerploeg sponsort. Wielersport is net zoals voetbal en net zoals Formule 1 topsport, hè? dat is een, een A-merk binnen de sporten. En tegelijkertijd, uh, het, het, een wielerploeg draagt de naam van de sponsor. Uh, een wielerploeg, uh, dat uh, heb je meteen heel Europa mee uh, te pakken. Dat waren voor ons heel belangrijke ingrediënten om uiteindelijk voor de wielersport te kiezen. Hoe belangrijk was het voor uh, uw bedrijf en voor uw ploeg om de Tour de France te rijden? Uh, het allerbelangrijkste. Dat, uh, het is uh, de belangrijkste wedstrijd van het hele jaar. Er wordt in 185 uh, landen naar gekeken op tv. De Giro en de Valt zijn ook top-evenementen met miljoenen toeschouwers. Maar dit is gewoon 20, 30 keer uh, groter om een even getal te geven. Er reizen hier 2.500 journalisten mee. Het is niet te verslaan. Het is ook het derde tv-evenement ter wereld. Ja. Wat merkt u ervan dat u al drie jaar een wielerploeg sponsort? Uh, nou, met name natuurlijk nou, tijdens de Tour zijn we zelfs in Amerika en Japan uh, ook dankzij zij Johnny natuurlijk, extra bekend geraakt. Maar het, het, de getallen op internet, het, het verdubbelt, verdrievoudigd. Een ongekend succes. We gaan weer naar de Tour Gio Lippens. We hebben een valpartij, niet zo'n kleintje ook hoor. Van Johnny Hogeland. Een idioot van de Franse televisie. Ik kan het niet anders zeggen. In de auto die er even langs dacht te sturen achter de renners. Noem de naam Johnny Hogeland. Ja. Wat is zijn commerciële waarde? Ja, die is best wel groot. Dat, uh, en, uh, hij is een held geworden, hè? Zo langs de brand. Hij, uh, hij, is, hij is natuurlijk iemand die uh, een, een topsporter is, graag aanvalt. Maar het is zijn hele persoonlijkheid die ervoor zorgt dat uh, niet alleen in Nederland, maar tegenwoordig ook in uh, andere landen in de wereld, hij uh, met alle graag te gevolgd wordt. Ja, Moeten we dan ook de beurs trekken om zo'n jongen te houden? Nou ja, we hebben natuurlijk al uh, jarenlange afspraken met hem. Wij zijn uh, het, het is, uh, ook een belangrijk stuk van zijn prof uh, carrière. En wij zorgen dat hij zich bij ons uh, erg thuis voelt op alle vlakken. En uh, het, het, die afspraken waren eigenlijk al goed genoeg. Dat, uh, dus uh, het is niet zo dat je iedere, uh, iedere blauwe maandag weer opnieuw moet aan de uh, onderhandelingstafel zitten. Nee. Nu is het afbreukrisico is natuurlijk ook groot. Uh, de wielersport is een gevoelige sport, om het zo maar te zeggen. Uh, u heeft het in uw ploeg ook al meegemaakt met Rico, die een verkeerde bloedtransfusie de, en zichzelf toediende. Mosquera die hier niet aan de stad staat omdat hij ja, verdacht is. Uh -huh. Hoe groot is dat afbreukrisico voor zo'n bedrijf? als dat van u? Uh, eigenlijk relatief klein. Uh, is dat zo? Ja, dat vind ik wel. Omdat als jij uh, een afspraak met een wielerploeg maakt... dan zorg je ervoor dat die afspraken dusdanig zijn... dat als er iets fout gaat, dat de spelregels heel duidelijk zijn. Dat wil zeggen dat als zo'n wielrenner de fout ingaat... dat er dan afscheid genomen wordt van zo'n uh, wielrenner... en dat uh, de ploeg zich daar ook meteen totaal van distanceert. Ja, maar uh, de naam van uw bedrijf staat op zo'n shirtje? Ja, nou, ik, ik kan me natuurlijk voorstellen dat als ineens je hele ploeg... De fout in gaat, dan is het afgelopen. Eh, maar ik, ik denk dat we het eerste onderhand op dat gebied wel, uh, wel gehad hebben. Eh, en wij verwachten niet dat er verder nog uh, dit soort dingen gaan gebeuren. Uh, en, uh, maar het, het, voor mij is het heel simpel. Duidelijke afspraken, uh, duidelijke consequenties. Dan, uh, dan hoort dat geen dagelijkse zorg te zijn. Wat kost een wielerploeg? Uh, een wielenploeg als deze kost uh, 9 miljoen euro. Waarvan wij een flink stuk betalen. En dat is het waard? Dat tot op hele zeer zeker. Ja. Straks na acht uur schakelen we met Noorwegen voor een persconferentie van de premier. Dit is het NOS Radio 1 Journal. met Tim Overdijk. Met geen file nieuws deze zaterdagochtend. Maar nog wel meer nieuws vanuit de Tour de France. Althans nieuws wat niet zo heel erg goed is. Want uh, er was gehoopt op een goede eindklassering... in het algemeen klassement van Robert Geesink. Het doel van de ploeg, Maar dat moest al snel worden bijgesteld. Want Gezink viel hard in de vijfde etappe. En daarom zei hij gistermiddag... dit is een tour om snel te vergeten. Erik Breukink, goedemorgen. Goedemorgen. Technisch directeur van de Rabobank. Een tour om snel te vergeten ook voor u? Ja, goed. Uh, kijk, we kwamen met een uh, bepaald doel daar naartoe. En uh, nou, na de val van, uh, van Robert, die is eigenlijk nooit meer de uh, ouder geworden. En ja, hebben we dat uh, doel al snel uh, moeten vergeten. Dat... Uh, dat was niet van gisteren, uh, van dat was al uh, van halve, half een week terug. Maar als zo'n val dat uh, dan doel doorkruist, kruist... is dat de val vooral uh, fysiek, dat je het gewoon fysiek niet betrekt... of ook mentaal dat je dan echt knakt? Nou, goed, kijk, in een tour uh, krijg je geen moment uh, tijd eigenlijk om echt te herstellen van zoiets. En het is natuurlijk altijd wel... Uh, je probeert het wel, want je, uh, je wil graag nog... Uh, nog iets laten zien natuurlijk, maar in het geval van Robert is dat uh, richting zeg maar, de Alpen waar we nu zitten, is dat, uh, is dat gewoon niet gelukt. Of ja, speelt er nog meer? Nee, speelt niet meer. Uh, het is heel simpel. Uh, na de val uh, ja, uh, heeft hij, heeft hij uh, nooit meer kunnen laten zien wat hij in zijn mars heeft. En uh, goed, toen zijn wij uh, gelijk ook op een andere manier gaan koersen met die andere jongens. Uh, we hebben een mooie rit gewonnen met uh, Luis Leon Sanchez. Uh, Mollema zat er nog een keer dichtbij. Dus uh, wat dat betreft hebben die andere jongens dat wel, uh, wel prima opgevangen. Maar ja, één rit, zeg meneer Breukink. Dat is toch slecht? Ja, dat is niet genoeg. Maar uh, ik denk dat de helft van de ploeg helemaal met lege handen staan. Dus ik denk dat we juist wel uh, hebben laten zien... Uh, ja, wanneer je kopman uh, ontbreekt... dat andere jongens wel, uh, wel laten zien dat ze, uh, dat ze het kunnen opvangen. Ja. Je had natuurlijk wel veel pech. Gezing gevallen, Tendam gevallen, Boma Karate moest afstappen met een blessure. Um, is dat zo, zeg maar het verhaal? Gewoon een Tour die gewoon helemaal slecht uitpakt? Ja, en, en, en dat was wel een beetje het uh, hele Toer stond in het teken van valpartijen. Ik denk bij een proef van Radio 6 zijn vier kopmannen uh, onderuit gegaan. Sky met Wiggins, uh, zo kun je een heel rijtje opnoemen. En, ja, wij, wij zitten ook in dat rijtje met, uh, met eigenlijk één zware valpartij van en garate Die, die daarvan, uh, ja, Garate zelfs naar huis moeten gaan en, en Geesink nooit meer op het oude niveau kunnen komen. Ja, zijn er wel dingen gebeurd deze Tour waarvan u zegt van, hé, hey, daar uh, kunnen we misschien wel een verklaring vinden. Maar zijn er toch ook dingen gebeurd die we volgend jaar anders gaan doen? Ja, het is allemaal te vroeg om nu te zeggen van hoe je het volgend jaar gaat aanpakken. Maar, uh, ja, voor mij is het niet zo'n uh, zo ingewikkeld verhaal. Uh, de mensen maken het ingewikkelder dan het is. <lacht> en, uh, ja. Ik heb bijna bij die valpartij geweest waar het 80 per uur ging en waar uh, Geefsink onderuit ging. Ja, dat lichaam krijgt zo'n klap. En, uh, nou ja, we weten het gevolg. En we weten uh, dat Robert het uh, geprobeerd heeft. Hij heeft tot aan de Alpen uh, geprobeerd om, om hier nog wat te laten zien. Maar, uh, ja, hij is verre van, uh, van optimaal en dat moet je dan bij, bij neerleggen. En dat doen we dan ook bij deze. Erik Breuging, technisch directeur van de Rabobank. Hartelijk dank. Want ook de wielrenners van de Tour staan stil bij het drama in Noorwegen. We zagen duizenden van hen tijdens de Tour. Onze harten zijn met de mensen in Noorwegen. Heia Noord is Noors voor Go No Way. Je bent geweldig twittert nu IJsenga, woordvoerder van de Rabobankploeg. Manuel Quinciato, wielrenner van de BMR BMC Racing Team, schrijft... Mijn gedachten gaan uit naar de mensen in Oslo... en al de Nooren die aanwezig waren bij de Tour de France deze week. Ik leef mee met hun verdriet. En Fabian Cancellara schrijft... Rest in peace to the people who lost their life in Oslo. What a drama dan terug naar de wedstrijd van gisteren... want die dag stond in het teken van Andy Slack... die de gele trui heeft overgenomen van Vekleg. Wielrenner Bram Tankink vond het een fantastische wedstrijd. En een goede dag voor de Spaanse wielrenner Alberto Contador. You've given me the push to attack. I enjoyed the bike, thanks, it. Vakanceleij-wielrenner Louis Liewe Westra zegt ook te hebben genoten. Friezen en Nederlanders, bedankt. Een hele mooie dag in mijn carrière. En nogmaals, bedankt. En Frank Slack roept alle Luxemburgers en fans over de hele wereld eh, op... langs de zijlijn en harder te juichen en vooral ook om lol te hebben. Want het is vandaag de dag van de twintigste etappe in de Tour de France. HTC-buurrenner Matt Goss is niet echt blij vanochtend. Arg twittert hij om zeven uur wakker voor etappe twintig. Nou, wij zijn nog veel langer. Het NOS en Radio N-journaal en en Mediaoverzicht. Met het Mediaoverzicht is er geen gang. Ja, Noorwegen natuurlijk. Ik probeerde helemaal stil in het water te blijven liggen op mijn rug... zodat hij me niet zou zien, vertelt het 16-jarige meisje Hanna. Ze was samen met haar broer en zus op het eiland. Even eerder was ze bij een agent geroepen... samen met de andere jongeren die op het eiland waren. En ze vertrouwde hem. Hij was Noors, had een uniform aan. Ik wil graag met z'n allen samenkomen, had hij gezegd. In het kamphuis waren ze bij elkaar. En Hanna stond wat verder naar achteren. Plotseling, harde geluiden en daarna meteen paniek. Ze renden naar buiten samen met haar broer en zus. Doodstil zijn ze in het water gaan liggen. Ze zien de agent, hij schiet op mensen die wegzwemmen. Maar Hannah en haar broer en zus leven nog, de schutter heeft ze niet gezien. Het verhaal is opgetekend in de Noorse krant Attenposten. De krant is terughoudend met foto's. Een andere krant, Dagbladet, laat veel meer zien. Gisteravond plaatste de krant als eerste een foto genomen vanaf het water. Aan de oever lagen witte dingen, zo wel eens omschreven, waarschijnlijk lichamen. De foto is van veraf genomen. De eerste foto die nu op de website van de krant staat is genomen op het eilandje. We zien weer de oever. De felle kleuren van de hulpverleners. En er staan er zeker tien op de foto. Allemaal gebogen over een ander lichaam. De gezichten zijn onduidelijk gemaakt... De slachtoffers, maar de gezichten van de hulpverleners spreken voor zich. Een aantal slachtoffers leeft nog, maar er liggen ook mensen afgedekt onder stukken zeil. Even verderop de foto van een keurige blonde man. Zijn haar zit in een scheiding, de kraag van zijn polo staat omhoog. Hij kijkt wat dromerig uit zijn blauw-groene ogen. Het is Anders Bering Breivik, de schutter. Volgens dagbladet woonde de 32-jarige man bij zijn moeder in Oslo. Zijn buren vertellen in de krant dat ze hem vaak zagen in militaire kleding... Hij woonde in een nette buurt, in dezelfde straat als een aantal politici... van de Arbeiderspartij, de partij die het zomerkamp organiseerde op het eiland. Op zijn Facebook omschreef hij zichzelf als christelijk en conservatief... Zijn favoriete boeken waren George Orwell's 1984 en het proces van Kafka. De krant Afternoon noemt hem extreem rechts. Hij is niet eerder in aanraking geweest met de politie volgens de krant. Sinds 2009 had hij een eigen bedrijf. Hij kweekte groenten. Op internet heeft hij zich volgens de krant meermalen zeer kritisch uitgelaten over de islam... en noemt hij zichzelf nationalistisch. Hij had drie wapenvergunningen. Voor een, een pistool, een geweer en een machinegeweer. Volgens de Noorse zender TV2 is de man heel de nacht verhoord. En bij zijn aanhouding zou hij hebben gezegd dat hij wil praten. De bom die in Oslo ontplofte zou zijn gemaakt met landbouwchemicaliën, waarschijnlijk kunstmest. Dat had Anders Bering voor voorhanden. Hij gebruikte het voor het kweken van groenten. De feiten uit de Noorse kranten van vanochtend. Zodra ik begint een persconferentie in Oslo. Wij zijn daarbij en brengen u na het nieuws de feiten. De belangrijkste wielerwedstrijd ter wereld. 2.55 is het verschil nog met de gele trui. Het einde komt in zicht. Die gaat gewoon in de richting rijden van een podiumplek in Parijs. De Champs-Élysées longt. Volgt on de ontknoping van de Tour. En de Tour is volledig tot ontploffing gekomen. Via Nederland 1, NOS.nl. En elke toerdag vanaf 2 uur... En we gaan snel weer naar de koers, naar die prachtige rit. Radio Tour de France. Radio Tour de France, ça roule. Radio 1.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 Morgen in de slotaflevering van het Filosofisch Quintet... zijn democratie en rechtsstaat met elkaar in botsing gekomen. Daarover praten Adver Brugge en ik met vice-president van de Raad van State... Tjenk Willink, hoogleraar Mensenrechten Hiers Ballin en essayist Bas Heijn. Zondagmiddag om vijf over twaalf bij Omroep Human op Nederland 1... het Filosofisch Quintet. Dit is Radio 1.